Katrien Straatman met het NOS-journaal. RIVM-directeur Jaap van Dissel relativeert de vaccinstudie... die afgelopen week groot in het nieuws was. Amerikaanse onderzoekers melden dat de vaccins van Pfizer en Moderna... ook de overdracht van het coronavirus zouden voorkomen. Maar dat is helemaal niet gemeten, zegt Van Dissel tegen de NOS. Wel noemt hij de Amerikaanse studie hoopvol... omdat de tussentijdse resultaten aantonen... dat mensen met een Pfizer- of Moderna-prik heel goed beschermd zijn. Frankrijk zit vanaf vandaag opnieuw in een lockdown. De landelijke maatregelen houden in dat niet-essentiële winkels de deuren moeten sluiten... en dat mensen binnen 10 kilometer van hun huis moeten blijven. Ook is er een avondklok vanaf 7 uur en zijn de scholen voor zeker drie weken dicht. In Frankrijk loopt het aantal IC-opnames de laatste dagen hard op. President Macron probeert met een landelijke lockdown een zorginfarct te voorkomen. ChristenUnie-leider Segers sluit uit dat zijn partij opnieuw met, premier Ru met Rutte als premier in een kabinet stapt. In het Nederlands Dagblad zegt hij dat er daardoor daarvoor te veel is gebeurd. Ook zegt Segers dat een kabinet onder leiding van Rutte niet op een geloofwaardige manier kan zorgen voor een cultuuromslag. De politie in Amsterdam is op zoek naar de daders van een plofkraak. Die sloegen vannacht toe bij een juwelier in Amsterdam-Noord. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De omgeving is afgezet. Vaccinaties zijn noodzakelijk om passagierscruises weer op te starten. Dat zegt de Amerikaanse Gezondheidsdienst. Die heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor de cruise sector. En daarin staat onder meer dat cruisemaatschappijen een plan moeten maken... voor het inenten van al het personeel aan boord en in de havens. En ook moeten er proefvaarten worden gemaakt. Het weer, vandaag trekken wolkenvelden over het land. Af en toe breekt wel de zon door, het blijft droog. De noordelijke wind is vrij krachtig en het wordt tussen de 8 graden aan zee tot 12 in het binnenland. Ook morgen, eerste paasdag, is het vrij bewolkt en een graad of 10. Tweede paasdag verloopt een stuk kouder en wisselvalliger. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A10 De Ring van Amsterdam staat file tussen de Dam en de Koentunnel 3 kilometer met haar maximaal 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Het is een soort van, als um, het een heel groot geheim is voor mij. En het is ook van, als ik het ga vertellen, dat het dan de geheim open is. En dat het dan heel ongemakkelijk voor mij wordt op school. Zakaria leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ik vind het nou zo laat. Jan Voort heeft nu, nu is, uh, ik en het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak Leeft. Ja, het tweede gedeelte in het De Anders is iedere keer weer hetzelfde. Ja, dat is wel zo. Bij Toebak Leeft. Maar geen het allemaal niet. Precies. Elke dag, elke week is het hetzelfde. met Toebak Leeft. Tweede gedeelte in het rijdenprogramma. een stukje geschiedenis. Het is vandaag... 3 april en we gaan het doornemen. Onder andere de Pony Express en ook iets met Eurosong Festival. Mee is hier hyper de hip, leuke, vrolijke muziek. Pixie, de Mercy Line. 17, 18, Pixie! <laughs> Ja, de Mercy Line. Ik heb het idee dat een cover is van iets... want het klinkt zo bekend in de oren. En Het heet uh, Free the Life in Color. Ja, daar zat natuurlijk weer zo'n boodschap om. Dat je denkt van, oh ja, dat gaat natuurlijk daarover? Ja, waar kan het anders over gaan? Natuurlijk. Nou goed, is er alweer tijd voor. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nee, hey, die stem komt heel bekend voor. Goed, uh, vandaag hebben we het over de, de datum natuurlijk 3 april. En in 1860 de eerste rit wordt gedaan met de Pony Express... Achtervoor. Paard. Ja? Oké. Okay. Okay. No. Okay. Nou, de Pony Express gaat er namelijk over dat uh, in Californië is één staat, Missouri. En die is uh, denk ik echt goed bereikbaar door de andere, voor de andere staten. Dus ze hebben daar bedacht de Pony Express. Dat zijn plus minus 400 paarden die zeg maar op 148 plekken staan. En die elkaar afwisselen. En op die manier pakketjes post kunnen bezorgen over 3.000, 3.500 kilometer door die staat heen. En dat gaat op een hoog tempo, dat je echt denkt van echt, wat we normaal 10 dagen over doen, kan het binnen 2 of 3 dagen kan het op een plek zijn. Oh. En die Pony Express heeft eigenlijk maar van 1860 tot 1861 bestaan, want in de andere gedeeltes van Amerika had je namelijk nou wel de telegraaf, de elektrische telegraaf. En dat kwam in, twee, of in 1861 ook in die Missouri-staat kwam het tevoorschijn. Dus toen was het over. Deze route... Pony Express. Er zijn heel veel films en heel veel dingen over gemaakt. Dat is wel grappig. Maar je kan deze, uh, deze uh, route nog steeds wandelen in Amerika. Dat was, oh. was wel weer grappig. Ja. Waar is dat? In Missouri. is. In ja. ja. en, uh, nou goed, dat is de de, de Pony Express. Zo ja. so, so, uh, kwam de My Little Pony ook. Dat de, de, de, denk ik. Misschien? Maar het moest wel een snelle pony zijn. Met anders, want het werd op een hoge tempo werd het afgelegd. Het echt ja. rennend. Ja. En de, de ponies konden dan. Of de ponies, de paarden natuurlijk. Het was geen pony. De, de paarden mochten plusminus 20 de 30 kilometer lopen. Of nee, nee, sorry, 4 kilometer. En de ruiters mochten 120 kilometer afleggen. Dan moesten ze verwisseld worden. Dus, ja. aardig plezier. Goed, ja, wat gebeurt er nog meer? Laten we even naar 1967 gaan. Vandaag in 1967 leggen de Beatles in die EMI-studio's aan ja. de Abbey Road in Londen... de laatste hand aan hun LP. En ja, dan vraag ik jou welke LP zou dat kunnen zijn? Dus de, de, de, de South Peppers Lonely, Lonely, Lonely House Club Band? Dat is die tijd in ieder geval. Ja. Het is uh, Within Without You, een, een compositie van George Harrison... waaraan de laatste overdubs uh, worden toegevoegd. De ja. Beatles zijn op 6 december 1966 aan de opname van South Your Peppers Lonely House Club Band uh, begonnen... Wij 64 is de eerste single dat op de, band wordt, of op de band wordt vastgelegd. En dit is geen nieuwe song, want dat hebben ze al een jaar eerder opgenomen. En Paul McCartney wil het liedje nu echt uitbrengen, want zijn vader wordt dat jaar 64. Oké, okay. oh, daar even verwijzen naar. Het grappige is dat hij natuurlijk zelf al veel ouder is. Dat had hij natuurlijk nooit verwacht. Maar het echte album is oorspronkelijk in juni uitgebracht. Oké. Okay. 1 ja, juni Het is, juni 19 het is natuurlijk ook wel een, uh, een apart album. Want het is namelijk de begrafenisalbum op de voorpagina. Ja, je hebt er uit. over complottheorie hoes. gesproken. Daar kun je ook heel veel dingen uithalen. Hè? Ja, uit echt. Daar ja. moet je je best eens voor doen. Op de hoesie. dus alle verwijzing naar de dood van Paul McCartney. Die volgens mij iedereen gaat overleven. Ja. Was dat ook niet met Abby Road? Dat was er ook, uh, ja. ook heel veel verhaal achter. Van, ja, dat is eigenlijk de, de, de begrafenisstoet. Hey, want het werd die, er werd gezegd, waarom loopt hij op blote voeten? En, uh... Dat klopt, ja. En je hebt namelijk de priester en je hebt de... De, de predikeren, weet ik van, die lopen allemaal achter elkaar. Nou goed, wat gebeurt er nog meer? Wie nou, uh, het is inmiddels alweer 48 jaar geleden... dat het eerste mobiele telefoongesprek plaatsvond. Uh, kan jij je nog herinneren wanneer je eerste telefoongesprek... Uh, door het mobiele apparaat? Uh, ik niet. Ik niet. jaar, ik denk, denk ik. Hè? <laughs> <laughs> ik bel heel lang niet meer met mijn mobiel. Volgens mij was het in 2001 bij mij voor het eerst maar moeten. Anyway... Uh, met de legendarische woorden... Joel, ik bel je met een echte mobiele telefoon. Een draagbare handheldtelefoon. Daarmee uh, startte uitvinden Martin Cooper zijn eerste gesprek. 4 yeah. april 1973. Hij belde toen met uh, Joel Engel. Die was uh, werkzaam voor de concurrent AT&T. Uh, hij was op dat moment ook een uh, mobiele telefoon aan het uh, ontwikkelen. Maar uh, helaas, uh, Martin Cooper was hem een stapje voor... Waarschijnlijk was Joel Engel uh, lichtelijk geïrriteerd. Natuurlijk van, hè, waarom ik niet? Waarom, hij is, uh, waarom is hij nou wel de eerste? Ja, ja, ja, en uh, ATT wilde daar natuurlijk een uh, monopolie op hebben. Maar dat is natuurlijk niet gelukt. Want uh, Martin Cooper, de uitvinder, de, uh, heeft daar dus een stokje voor gelegd. Nou, uh, uh, erg praktisch was dat prototype nog niet waar hij mee belde: het nee. was uh, een beetje de vorm van een baksteen. En het uh, woog ongeveer een kilo. Uh, nou, niet erg handzaam hè, als je hem in je broekzak wil stoppen... of uh, in mijn handtasje. Nee, nee, Maar goed, nee, nee. Uh, het heeft daar nog, daarna nog tien jaar geduurd... Uh, voordat de motorola, uh, het was in 1983... met het eerste toestel op uh, de markt kwam okay. voor uh, consumenten. Ja, precies. Ja, dus, uh, nou goed, ja... Als als als je... Je... Zo, als je denken, mijn eerste mobiel, dat was denk ik uh, 2000, denk ik, of zo. Ja, dat, ja, eind ja, jaren 90. ja precies, dat ja. was bij mij ook... En het, je kan me nog wel herinneren dat je vroeger had je van die draadloze telefoon in en rond huis, Met de antenne die je dan uit moest trekken. Ja. Oh, dat had je ook nog, ja. ja goed. Het is wel grappig om ooit eens te kijken naar de, de uh, noem je dat nou weer, uh, De documentaire over uh, de Polaroid-camera. Want uh, ooit Ed, Edwin Land heeft het ooit bedacht in de jaren vijf, de Polaroid-camera. Je denkt, wat is dan de link met uh, de, de, de, de draadloze -telefoon. telefoon? Uiteindelijk heeft hij een filmpje op, opgenomen in de jaren vijf. Dat hij zegt, dan nou pakt hij dus een portemonnee uit de, uit de zak. En dan zegt hij, het zou toch geweldig zijn uiteindelijk als je met dat apparaat, alles kan regelen. Je maakt er foto's mee. Die kan je meteen ontwikkelen. Die kan je ja. versturen. Ja. Dat doet hij dan al. Dus dan maakt hij al een verwijzing naar zeg maar, een soort uh, digitaal uh, apparaat. waar je En daar op zijn afstand. we nu. hè? Daar zijn ja, we nu. Een paar jaar geleden kocht ik nog gewoon een, een fotocamera. Een, een digitale fotocamera. En die... Ja. Maar eigenlijk gebruik ik die helemaal niet meer. Het is, nee, je ligt in wel. Nou, ik ben wel van het fotograferen. Ja. Ja? Dat vind ik wel een beetje goed toestel. Vind ik wel, uh, ja. Ja, Hij zoekt wel, nog wat mooie uh, modellen. Ja. dus ik, Daarvoor heb ik jullie ook samengebracht. Goed, we ah. iets anders. You, Dit gebeurde in oh, 1976. de Brotherhood of Man. man. Ja, ja, ja precies. Precies. Je 1976 de 21ste Festival vindt plaats in Nederland. Ja, in Den Haag. Brotherhood of Man. Wacht even. Ja, gepresenteerd door Cory Brokken. Ja, maar wacht Dit kan dus ook niet, hè? Dit is fout. Als je zo'n programma zou maken over wat is goed is een fout... zou deze band naam nog kunnen. Brotherhood of Men. En er zitten twee vrouwen in. Nee, oh. ik had oh. daar ja. tegen geprotesteerd. Kan zeggen. Ik wil wel ja. in deze band. Brotherhood Brother of, of man. Menschap of zo. Ja. Ja. Ja. Maar goed. Ja, ja. Save, ja. save your kiest voor me. Was uh, gewonnen. En Corrie Blokken presenteerde 18 deelnemers. Nederland eindigde. En deed die ook nog mee? De negende ja. plaats, toch? Jawel, met Sandra Remer. Ja. De party is over. De party is over. over, ja. over het klonk echt zo hè? Die is al een jaar over. Ruim een jaar. Ja, precies. Zonder heimer is niet meer ja. onder ons. En tweede werd Frankrijk. Nou nee, nou nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het, het vieren van een feest natuurlijk. Ja. Oh, zo bedoel je? Ook. Ja, ja maar het is ook niet ja, meer, de party is over. Sandra. Ja, oké. Okay. Ja, de, dus. de laatste nog even voor geschiedenis. Nou, dan bleef het. We... Nee, nee, nee. 1969, Vietnamoorlog. De VS maakt bekend dat ze zich terugtrekken. Ze hebben daar uh, oorlog gevoerd... van begin jaren 70 tot 1969. Tot 69? Nou goed, tot begin jaren 70. En ze hebben uiteindelijk gezegd... Uh, we moeten het uh, laten Vietnamiseren. Oftewel, ze moeten het zelf gaan uitzoeken. Noord en Zuid... Uh, Vietnam en ik had een uitleg gekregen hoe het dan precies in elkaar zat. Let op. Vietnam was part of French Indochina, a French colony in Southeast Asia established in 1887 for the French to reinforce Catholic missionaries. Indochina was controlled by France up until World War II, when France was invaded Als je dit filmpje Germany, je hebt afgekeken, dit duurt echt iets van twee minuten, ben je precies op de hoogte hoe de Vietnamoorlog is ontstaan. Het ging echt zo'n hoog tempo. Het is mij niet bijgebleven. Maar goed, uiteindelijk hebben ze dan ook zoveel fouten dingen gedaan in Vietnam. Ongelooflijk. De Amerikanen hebben zich zo misdragen. Ook ze hebben echt dorp uitgemoord natuurlijk. Onder andere Mai Lee is daar een dorp van waar ze echt iedereen heeft neergeschoten. Ze dachten dat het Viet Cong was en dat is een vijand... Nou goed, Uiteindelijk hebben ze zich teruggetrokken. En heel veel mensen hebben dan een drama nou ja, opgelopen. Na natuurlijk ja, echt nou dramatisch. Goed, dramatische ervaring. Veel goed, over dat is over de geschiedenis. Nou, ik heb nog eentje. Want er was nog een hevige rel namelijk in ja. 1989. Ja? Want uh, een, uh, ja, die videoclip hè, van uh, Like a Prayer of Madonna. Die heeft oh, ook ja? gehad om, uh, voor, voor commotie uh, oh. gezorgd. Ja. Uh, en dat zorgde er eigenlijk voor dat uh, het contract verbroken werd met uh, Pepsi-Cola. Want ze hadden een contract met Pepsi-Cola. Maar, uh, ik ken je die clip toevallig nog? Kan je hem een voor je halen? Like nee. a Prayer? Nee. Ja, ja, ja. ja, ja een zeker. clip met een zwarte man. Zwarte man, dan, oh, ja. ja. Dan uh, uh, ja. geeft ja. ze een zoen. Ja. En ja, die man moest natuurlijk uh, heel toepasselijk ook in deze dagen... Uh, Jezus voorstellen. Ja. En, en dit wordt door het Vaticaan toch als uh, heiligschenners uh, beschouwd. Ja. Uh, ah. ja dus, ja, goed. ja, het is sowieso nog steeds een interessante persoonlijkheid, deze Madonna. Op haar Instagram. Ja, heb ik ja, uh, dat gezien? Ik die zag het laatst. Foto's, bizarigheid. Doe dat gewoon lekker thuis. En ja. plaats dat niet voor de hele wereld. Nee, nee. Weet je, We denk, weten ik, dat je grote borst hebt. Dat is moet de, dan weer getoond worden. De, de flinke exposure. Die jongen, die jongen. In ja. deze tijd dat heel veel vrouwen onnodig worden ex geëxposed, uh, gaat zij daar. Ja, hoe oud mee hoe eigenlijk? Hè? is er ook, iets 60? van? 60? Ja, ja. 62. 62 wordt ze geloof ja. ja. kort. Nou, goed. Zo weer een stukje geschiedenis. En nu Madonna op de radio. En nu Madonna met de grote Meestal dat wel tijdig en hitmeschap. Daar is hij een keer nee, nee, nou, met de wel gezongen. Dat was uh, heel slecht op, like. maar dat, dat maar... was een goede, ja? goede, PR, pr, pr van. Nou, zeker. Kings of per hebben een nieuwe plaat uit. En je hoort je Dat ik gewend ben van de Kings of Leon, Sex en Violence. Daar komen ze natuurlijk nooit meer overheen met de plaat. Dat is natuurlijk de beste, de klassieke die ze uitgebracht hebben. Ja. Dit is van het nieuwe album When You See Yourself. Kijk in de spiegel. En ze hebben zelf al pas in interviews gezegd. Ze zijn ook allemaal familie van elkaar. Ze zijn broers en neven bij elkaar die de band formeren. Ze komen ook uit een gelovige familie dat ze door deze corona op zichzelf zijn teruggeworpen. Ze missen wel dat de fans niet meezingen tijdens optredens. Ze doen ook wel optredens, maar doen ze gewoon binnen doors natuurlijk. En dat, dat, dat sturen ze dan waarschijnlijk gewoon via Instagram de wereld in of zoiets. Maar goed, ze missen nog wel dat uh, de fans weer uh, in de ogen kunnen kijken. Nou goed, dit is de laatste platen. Die heet... ze uh, Eoin. Eoin. Nou goed, spreken ze gewoon verkeerd uit. Goed, is er weer tijd voor namelijk de verjaardagen. Lang telefoon. Nou, ik weet niet of je dat kan doen, je geld uitgeven. Dan moet je wel je best doen. Dat gaat niet zo makkelijk. Wie is er jarig of zou jarig zijn geweest? We doen een kleine greep eruit. Eddie Murphy natuurlijk. Ja, precies Eddie Murphy. Ik was. Dat is die man van dit natuurlijk hè. Ja, Axel, hè? Axel hè. Het grappige is, als jij zijn naam gewoon googelt, krijg je dit soort dingen, hè? Ja. Oh, is dat zo? Oh ja, hebben ze is natuurlijk Donkie, hè? Van, uh, de, van Shrek. Ja, van Shrek. Hij ja. is de, de ja. stem van Shrek. Ja. Ja. Dan hebben ze van zijn lachen hebben ze gewoon een complete plaat gemaakt. Ja, lachen. Het is, ja, lachen hij ja. heeft ook echt een plaat gemaakt hè, in de jaren tachtig. Jazeker, hij heeft hij best heeft wel Met aardige. Rick James heeft hij een uh, gaaf allemaal gemaakt. Ja. Party ja. All The Time. Kent je dat nummer? Jazeker. Ja, ja, ik had het even opzoeken. Op heb je die ook? Op. Nee, nee, nee die niet. Hij is vooral bekend geworden door dat stand-up comedian. People stand online en shit. Hey you going in the She Rocky right now? Yeah, great fucking move. Great... Het grappige is, het is ontzettend gedateerd. Je vertelt he hij over dat, dat hij beschrijft, he he he beschrijft he dat mensen naar Rocky gaan kijken en Rocky is dan net uit en dat is in ja. de jaren tachtig in door een van de eerste Rocky films en dan beschrijft hij hoe mensen uh, reageren en dat doet hij leuk. Uh, dan speelt hij gewoon. Uh, dan noem je dat uh, persifolier? Die alleen mensen. Dat is grappig. Maar goed, inmiddels uh, schiet het hij de ook weer een nieuw film, hè? Ja. Hij, er is een uh, vervolg op uh, Coming to America, del 2 ja. Ja. Okay. Uh, ja. Ja. ja. Hoe oud is het jaar geworden, Amy 60. Ja, 60. Echt waar? Jaar. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, ik zag een pas alleen nog in een interview: een of andere NBC of NC, of weet ik wel. bij zo'n talkshow. Zal NBC? Ja, dat zag ik hem. <laughs> toen dacht ik: van, nou, ziet er nog knap uit. Ah. Goed, wie nog meer? Uh, Huub van der Lubbe, acteur, dichter, maar uh, voornamelijk bekend als de liedzanger van De Dijk. Ja. Hey. Mag het licht uit? Oh, nee. Mag het licht uit? Oh, ja, ja, nou zeker Als deze, niet de... Zeker, die hebben we natuurlijk met, ook. Met de uit. Oh ja. ja nee. Het grappige is dat... Uh, ik heb ze ooit gezien het in de Paradiso. Dat is al een jaar geleden hoor. Vlak voordat ze zeg maar, een jaartje zouden stoppen. Dat, dat was heel moeilijk om aan kaarten te komen. En toen stonden we daar uiteindelijk... Het was een heel bijzonder moment. Toen ging hij dit nummer spelen... En toen, ja, denk je van, het licht gaat nu uit, weet ja. je wel. Het licht ging uit en toen liet hij zijn microfoon vallen. Het was heel knullig iets. Ja, oh, joh. Heel grappig. Nee. Maar goed, hoe oud wordt hij eigenlijk, uh, 68, van Lubbe? 68, 68. 68, oké. Okay. Ja. Hij heeft ook ooit in een film gespeeld, ja. hè? De Aanslag. Ja, aanslag. Ja. En uh, nog een film. Maar ja. dat was echt een hele, veel, hele slechte film. Er speelde zelfs Peter Jan nog in. Oh ja, Brandende Liefde. Ja. ja. Ja, ja, ja. Dat was echt wel een beetje een halve pornofilm. Wat rare was trouwens, uh, ik weet niet of het bij Huub van der Lubbe was, maar... Eén stem was nagesynchroniseerd. Dat was zeker van Peter Rens. Okay. Dat klonk heel vreemd. Want Peter Rens was toen best wel populair op een gegeven moment. Ja. Wat heet hij voor programma's? Meneer Kaktus. Ja, meneer Kaktus. Meneer Kaktus. Ja? En toen was toen ook diezelfde tijd... of misschien een jaar eerder... die brandde de liefde uit. Okay. Ik dacht, hey, dat is toch die stem helemaal niet van Peter Jan Rens. Dus dat, dat was niet apart. goed genoeg. Nee. Het was, ja, ik weet nog die seks zijn. Dat was gewoon uh, echt penetratie. Ja, maar goed, Daar, eh, dat dat onder andere Huub van de Lub is ook bekend. En dit vind ik nog steeds een heel mooi intro. Ja, dat was, is is zo'n goede. praat, dit. Misschien moeten we straks als de Jolandiker. Oh, die is er niet. Doe vanaf. dat maar. Nou, doen we dan. de Peterskeuze. De Peterskeuze. Die is dan ja. op de vulkaan, dat was ook een plaats van uh, deze man. natuurlijk. Hup van de Lubbe van de Dijk. Maar hij Goed. heeft nog meerdere rollen gespeeld, hè? In Baantje. Ja, zeker. En uh, laatst nog zag ik hem in uh, Dr. Dene, die serie. Oh ja, in van, van de heerlijk man van de, man, de, van de ven, ja. <laughs> ja, Ik moet wel zeggen, als dus, uh, ik hem tegenwoordig in televisieprogramma's zie, zie dan. Ik um, weet niet. Ik vind niet dat hij zoveel bijdraagt. Ah, ik vind het wel een karakteristieke man. Hij wel een. Een ja, apart gezicht of? Uitgesproken. Ja, gesproken. Ja. Hij is zelf vandaag jarig zijn geweest, hij is in 2007 overleden. En je kent hem van dit. Jawel. Erik Hazelhoff-Rolzona. Hij is namelijk Nederlandse verzetstrijder. oorlogspiloot schrijver. Hij is uh, geboren in toenmalig Nederlands-Indië. Hij woonde in de jaren 30 in Den Haag. Hij is ook nog in de VS geweest. Hij heeft daar gezworven in de jaren 30. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Nog grappig. Dat heet Rande in San Francisco. En uiteindelijk heeft hij na de Tweede Wereldoorlog... waar hij heel veel heeft gedaan, natuurlijk... heeft hij een boek geschreven dat heet... Het Hol van de Ratelslang. Dat kwam uit in 1970. Een paar jaar later bracht hij het boek opnieuw uit. Toen noemde hij het Soldaat van Oranje. En zo kennen wij het natuurlijk. En Paul Verhoeven vond dat in 1977 toch wel interessant. Hij denkt, dat ga ik verfilmen. En uiteindelijk heeft het, uh, Rutger Houd, de hoofdrol, hem gespeeld natuurlijk... Uh, Erik En uiteindelijk is dat heel groot geworden. Het maf is wat ik niet wist. Is de, deze man, deze Erik Hulsema... Uh, ook nog eens uh, waarschijnlijk uh, betrokken is geweest bij een, uh, een staatsgreep in Nederland. Hij wilde namelijk PvdA-leider uh, toen Koos uh, Vorink afzetten. Misschien ook nog wel neerschieten. Om uiteindelijk weer Geer Brandi, de vorige premier... weer op de troon te helpen. En uiteindelijk dan dit te helpen... om de erkenning van onafhankelijkheid in Indonesië voor elkaar te krijgen. Dus... Dit is echt wel een, een, een, een, een, een ja. verzetstijde geweest, zeg maar. Absoluut. Goed, vandaag ja er geweest, dus anders. Wie nog meer? Uh, Tol Hansen. Tol Hansen. Maar ik leek niet meer, hè? Nee, nee. nee, Tol Hansen is in april 2002 overleden aan longkanker. Ja. Maar hij zou vandaag uh, 3 april 81 zijn geworden. Had nog gekund. Een metertje of twee ja. Amsterdam-Holadier. Jawel. Gigantisch zit, hè, in 1978. Het grappige is, zijn vader had nogal foute teksten geschreven over oh. antisemitisme. Ja, ja. Ja. Dit was ook waterleiding, leuke. Ja. Het maakt ook niet uit wat hij zong ook. Het is gewoon een heel apart stemgeluid. Ja, het lijkt ook allemaal weer Big City uh, terug te komen. Goed. Lionel Lewis, kennen we die nog? Nee. Nee? Daar is die van. Nou, van uh, Bleeding Love. En uh, Zeven uh, heeft ook nog uh, X-Factor gewonnen. Dat, was, uh, dat is eigenlijk haar doorbraak geweest. Oké. Okay. oké. Okay. Nee. nee, echt niet? Nee, zeg maar helemaal niks. Oh. Nou, uh, ja. uh, uh, machine van Oltrum. Nou, oh, die ken ik ook. Wacht even. Wacht even. Alleen een film met Doris D. Oh, Doris oh, ja. D. is Doris Vertel nog even. Nou, ja, ja. ja Doris ja. D ook? Okay. Ja, ja. ja. ja. Doris ja. ja. Oké. Okay. Ja. Oh. Ja. Die is natuurlijk bekend van dit. Overleden in 2019. Toen was ze 97. En er was heel veel gedoe over haar leeftijd. Ze hield zelf altijd vol dat ze twee jaar jonger was. En pas in 2017 um, hadden ze een geboorteinschrijving gevonden van haar. En daar stond echt in dat ze twee jaar eerder was geboren. En toen nam ze het ook aan. Want ze geloofde het nooit dat ze veel ouder was. Dat is wel raar. Ja, het is wel apart. Maar goed, ze wilde geen herdenking. Ze wilde geen uitvaart. Geen grafsteen. Dat wilde ze allemaal niet. Was, ik weet niet wat ze gedaan heeft met het lichaam. Grof vuil. Nou. <laughs> maar goed, ze heeft leuke films gemaakt. Dus hij heeft ook onder andere nog... Uh, de Doris D-show gedaan ja. natuurlijk. Hè? Ja. ja. Het was echt zo'n drollige... net als de Lucy Ball-serie. Uh, Beetje ja, ja. Hetzelfde idee was het. Ja, ja. ja. toen was het wel hip natuurlijk. Was het je wel je in ja. die tijd zien ja. natuurlijk. Hè? Ja, jaren tachtig. Hè? Prachtige vrouwen ook toch? Ja, dat zeker. Nou, goed, wat nou, nog meer? Nou ja, Martine van Ost is ook vandaag jarig. Hè? Wie kent haar niet? Wie kent haar niet? Nou, 64 uh, jaar geworden... Uh, Omroepste op uh, presenteert uh, Tijd voor Max. Samen met uh, Sybrand Nissen. Oké. Okay. Ook in allerlei uh, uh, films gespeeld. En maar vroeger uh, speelde ze ook nog eens zo'n serie. Weet ik nog wel. Maar het is nog het een, ja. was, het, ze, zeg, West, wat uh, was het? Ja, zo'n serie voor de jeugd. Uh, volgens mij van, ook samen met verkeers, uh, Verkeer Nederland. Veil, Veilig Verkeer Nederland of ja, zo. Ze heeft heel veel dat gedaan. Ze met uh, familie wat. Maar ik gaat familie zo even los? op. Familie nee, nee, nee. dat, Nee. Maar ze heeft ook heel veel rollen in uh, Sinterklaasfilms. Uh, Gespeeld. Oké. Okay. Waarschijnlijk als een uh, zekere Piet. Oh, is, was, hè? je zei dat? Oh, dat weet ja, ik. Ja, weet nou niet. ja, in ieder geval als Piet. Ja, oké. Okay. En hey, wat ik bedoelde was familie Ouderijn. Oh, okay. Zeg je dat iets? Ja, zeg het was, iets. Maar... Uh, vandaag is hij ook jaar, vandaag uh, 72. Ik heb het over Jan Keijzer. Nederlandse. Hij was vroeger, zeg maar, was hij bij BZN. Ja. Toen maakte we nog dit soort muziek. Toen zong hij niet, dus speelt hij de drums. Ja, is dit bzt Dit is bzt Ik zou zeggen de Doors. Bijna wel, hè? Ja, het was een hippe band, de in, in de jaren 60. Maar ze konden er geen dreugboot van, van, van maken. Dus uiteindelijk ben Ja, ik kom Annie Schilder erbij, hè? Echt een verbetering, zeg, dit. Oh, wat een hip, dit. Zeker. Nou, goed, hij wordt vandaag uh, 72. Goed, tot zover, maar. 72 ja. alweer, Jan. Ja? ja? 72. Dus dat denken dat hij oud is. Dat heb ik al goed gerekend? Nee, dat, dat zou best kunnen hoor. Ja, dat tot... zou best kunnen. Ja. Nou goed, vandaag. En natuurlijk ook niet te vergeten: Elk Baldwin is vandaag jarig, wordt vandaag 63. Hij is een van de broers van de Baldwin broeders natuurlijk. Je hebt Stefan, je hebt Daniel, allemaal acteurs geworden. Ja. En uiteindelijk is Elk Baldwin zo bekend als het feit dat hij. Wie doet hij ook weer na? Waar is hij bekend? Omgewoorden? Nee, uh, sorry, ik moet even, ja, even, ik moet even schuldig blijven. Heel snel koekelen, moet ik <laughs> ja, ja, precies ja, nee, Hij heeft heel vaak Trump gepassiveren. Oh, oh, ja, natuurlijk. Ja, dus heel vaak hem nagedaan. Nou goed, en dat doet je heel goed. Goed, tot zover even de uh, geschiedenis en de verjaardag. Er lijkt wel geen einde aan te komen. Zeg. Hey Warren me? Brooks dit? Wat? Warren Brooks dit? Dat zou bijna kunnen. Ja? Het is wel uit die categorie, zeg maar. Ja. Nee, dit is Bare Dan. Bears Den. Oh, yeah. Red earth in the pouring rain. Zweifel. Can't you hear it in the silence? Can't you hear me calling out your name? I got something burning, coursing through these cold things. In the words we speak, babe, Somehow I get lost in between. When it's suffering in silence. Or to break it all with each breath of we. I don't wanna break it off, or break it off, but I can't let it be. I don't wanna be the one to call it out, love, but it's all I can see. Remember what we found, love. No one can ever take that away. Remember what we found, My way back home Stranding in the darkness Begging please don't pin all of your dreams on me Baby you can count on me You can count on me to fuck up everything Been running forever love Forever love I've been running met Warren Drugs hoor, als ik dit hoor. Jij ja. hebt Beers Den, maar het had ook uh, ja, het labeltje Warren Drugs kunnen Jazeker. krijgen. zeker. Ja, ja. Ja. ja, goed, het, alleen deze plaat duurt minder lang. Ja, ja, ik ben er eerder vanaf. Je bent in de eer van de War of Drugs, dat kan echt een tijdje duren. Hij zegt ook van zichzelf: ik ben de zangernaam even vergeten. Hij zegt: Ik moet even in een sfeer komen. En dan geef het, ik, oh ja, dit is een lekkere groove. En dan speel ik zomaar even zes minuten, zeven minuten, acht minuten achter elkaar door. Nou, ja. Ja. ze hebben ook daar als als uh, grote voorbeeld. Warren ja. Drugs hoor. Dat, dat is nou jammer. <laughs> niet. Nou, dan ga ik het niet meer luisteren. Oh. Nou ja, nee, dus dit, dit had ik niet moeten vertellen. Nee, oh. Die straight als voorbeeld. Jezus Christus, zeg maar. Pas leden ook een minister daar weer over praat. Ja, maar wat voor muziek houdt hij ervan? Nou, als ik echt een beetje wild ben, dan ga ik Die straight. Zo, gast, dat is echt even wild. Nou goed, het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Probeer het niet eens die jingles meer, want dat lukt me toch nooit. Oh niet? Oké. Okay. Nee. Hey, uh, uh, uh, hebben jullie nog wel eens een leuk feestje online? Nou, dat leuk. je bijvoorbeeld... Ik had gisteren toevallig een popquiz online. Oh, is leuk. Dat doe ik ook met ja? vrienden via Skype. Nee. Ja? Uh, maar, maar nee, niet. wij niet. Nee. Ons laatste feestje was volgens mij online. Onze uh, nieuwjaarsreceptie. Of onze uh, oudejaarsreceptie van uh, ZFM. Daar was jij toch bij, uh, Wilco? oh ja. ja heb goed. ik je nog geappt. Ja, waar klopt. blijf je? Ja, toen liep ik door, die ja. door deze camera heen. Ik denk van, even kijken. Er zijn ja. twee, twee dat, mooie dat vrouwen. Ik denk, ons... daar ga ik bij zitten. Ah, ja. was, uh, afgelopen week was er ook een, uh, een ja, online feestje, zeg maar. Uh, georganiseerd door Zandvoort uh, Marketing. Ja. Zoom een, in Zandvoort. Ja, Zoom in Zandvoort. Ja, ja, dat was een geslaagde ja. productie. Online borrelavond. En uh, ja, georganiseerd natuurlijk om uh, de inwoners en, en middenstand... even een steuntje in de rug uh, te geven in deze toch wel lastige ja, tijd. Ja, ja. En uh, ja, je kon ook een, een kijkje krijgen achter de schermen hè, van, uh, van dat bedrijven. Het ja, het ja. onder ja. andere ook. En, uh, ja, Lammers was er. Ja, Lammers was er. Oh, je hebt ja. gekeken? Ook? Nee, ik niet, erbij. maar ik weet dat hij daaraan meedoet. Ja. En, nou, ik geloof uh, de Van Kesselband, Patrick Van Kessel. Ja. ja, klopt. Heeft hij nog een optreden gedaan? En, oh. nou. Ik heb het niet gezien, maar ik... Uh, ik heb wel gelezen wie er aan uh, meededen. Nou, er wordt toch uh, positief teruggekeken naar die avond. Ik heb uh, en, uh, met Patrick in de klas gezeten. Oh, grappig. Leuk detail, het was mijn eerste liefde. Oh nou dat zijn uh, feitjes, daar kunnen we ook mee zijn. Dus zaterdagmorgen. De burgervader heeft nog op zijn pas gespeeld. En dat is ook wel mooi. En uiteindelijk heeft Kees van Amstel nog even een, uh, een column gedaan. Kees van Amstel die het ook steeds vaker ook in het theater te zien. is al wel momenteel even niet. Maar daar was je heel vaak te zien en ook natuurlijk uh, in het televisieprogramma zit. En natuurlijk op radio en een column doet. Dus dat is leuk. En ter afsluiting natuurlijk nog DJ Ramondo. Hè? Een half uur eventjes uh, fijne house tracks draaien. Fijne house tracks, man. Even leuk om dat en, weer even en, uh, los te ja. gaan. Toch is dat raar, hè? Dan ja. zit je achter zo'n scherm en dan moet jij dan thuis een beetje te houden Het is anders, ja, het is niet dus leuk. Nee, nee. Nee, nee, ik verlang echt naar uh, nee. een feestje, lekker dansen, heerlijk. Maar het komt wel weer goed. Daar, komt goed. goed, precies. ja, we hebben een wens, we hebben een wensboom bij uh, wijkorganisatie uh, pluspunt, hè? Die ja. Digitale wensboom. Oké. Okay. Ja, dus, uh, we kunnen misschien een wens. En daar kan je weer een, de, maar daar ja, kan je nou, echt weer ja. toe. Nee, het is zo. Het is ook allemaal online natuurlijk. Via ja, okay, deze wel boom uh, kunt u uw wens kenbaar maken. Zowel voor uzelf als voor een ander. En, uh, of, of je hebt een goed idee. Of uh, je wil een talent inzetten. Nou, Wilco, misschien iets voor jou. zeker. En uh, Aanmelden kan dan via uh, wensboom.plus.zandvoort.nl En dat kan tot drie, uh, nee, 30 april. Oké, okay, oh, dat nou, is de heb nog een maandje. Ja. Ja. Goed, in de krant, de middenpagina staan altijd leuke foto's in. Ik ben ook van beelden, meer van beelden dan van tekst. En daar ging het over de 1 april grappen. En daar ooit in 1962, dat was echt een mooie 1 april grap. Een kolossaal beeld van Paaseiland is aange, aangespoeld. En dat ging het over de kunstenaar. Uh, Eddo van Teterode, die had een, een, een beeld gemaakt. Nou ja, echt zo'n beeld van de Paaseiland. Die had hij daar neergegooid. En dat is echt aangespoeld. Dat was onzin natuurlijk. Een van de andere grote uh, 1-April-grap was natuurlijk de bunker... die opengemaakt zou worden. En daar zou allerlei kunst toch liggen. Nou, daar lag natuurlijk wel kunst. Maar dat was niet uit de, de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was ook 1-April-grap. En de burgervader was daar ook bij ingelicht. Uh, dat was de oude burgervader nog. Maar goed, uiteindelijk is er ook nog een soort... Uh, ja, een bokaal in de, roep ge, in de leven ge, uh, geroepen. Dat was voor de beste 1 april grap van, in heel Nederland. En die werd dan uitgereikt door deze Edo van Tetterode. Dat is gebleven tot 1996, toen overleed Edo van Tetterode. Toen werden de bokaals niet meer uitgereikt... En uh, nou goed, dat, dat, dat was een tijdje leuk. Ja, wat, wat, wat was dan de beste 1 april grap? Dat was de beste 1 april grap. En zo hebben verschillende mensen in Nederland... allerlei bekende mensen in Nederland een, een, een, nou ja, een, een bokaal gekregen. Mm. En dat was dan een klein beeldje van dat uh, beeld van Paaseiland, zeg maar. Ja. 61, nee, 31 centimeter hoog. Zo dan. Goed. Nou, uh, ja, nog meer zandversberichten. Ik, uh, hebben jullie iets nog? Nee, nou, dan kan ik hier nog uh, noemen. Uh, Kijk, uh, nee, ik heb ze ook eigenlijk wel een beetje gehad. Allemaal. We hebben ze allemaal genoemd. Nou, tot zover de berichten. Uh, de Jolande keuze hebben we vandaag niet. Ja, wel toch. Wat dus Het wordt Ivonnes keuze. Oh, het wordt Ivonnes keuze. Ja. Ja, ja, ik, ik... Ik ben uh, wel benieuwd naar de muzikale smaak van... Uh, oh, ja. Ja. Ik mijn, mijn muzikale smaak is wel breed. Maar ik dacht in het kader van uh, Doe is gek, Tol ja? Hansen, Big City... Tolland? Of je een leuk nummer van uh, De Dijk draaien? Nou, ik zou, ik zou, dan ja, prefereer ik toch de Dijk. Ja. de Dijk. Want je was ook heel enthousiast over van de Lubbe. Dus ja, ik denk nou, toch een mooie trek van De Dijk. Ja. Uh, ja. Okay, maar dan, dan nog kunnen we elkaar. straks wel wat draaien. Of uh, wil je dat nu meteen doen? Nou, ik, ja, ik kan even kijken of ik het zelf ik kan toveren, dat is natuurlijk wel oh, of, of, gewoon een, een, of gewoon een lekker dansnummer. Nee, nee, nee, ik ben toch echt wel voor uh, om uh, Tol Hans uiteindelijk uh, gewoon te gehoorbrengen. Of nee, uh, nee de, de, dijk, de, dijk. De, dijk. de dijk gaan we doen. Dat is wel leuk. Haringman nee, Hansen, de haringman staat op zijn stekkie. Wat? Okay. Nee, de haringman staat op zijn stekkie. is een bleek, vertrokken bekkie. Ik Ken je niet? Nou, ik zit te wachten tot er een... Nou we, maar hebben keuze keuze we hebben keuzestress. We hebben keuzestress. Hij doet het niet. Ja, ik doe het al. Dus ja, zeker. dat is het begin. Oh, dan gaan we even dansen. Dansen. Dansen. Op de, dansen de vulkaan. Op de vulkaan. onvriendelijk. Een vrouw wordt daarin gezet als lustobject. Want, Ik nu trek iets moois aan. Da, vrouw, denk, trek iets moois aan. Ik denk niet dat dat de bedoeling is, dat je dat soort dingen moet zeggen. Nou, je nou. moet even vragen nu. Ja, uh, klopt. Dat, dat kan je toch wel zeggen? Nou, kan hoor. je dat toch zeggen? Ja. ja? Ja. Je zegt van, Ach, nou leuk. goed, lekkere platen. Dit was namelijk uh, niet de Jolande keuze, maar die Ivorne keuze. keuze. Disgusting. It's a pity they haven't got something else to do. Nou, zeg, <laughs> ik vind het wel leuk om te dansen gewoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben opgebleven om te dansen. Dat ja, wat leuk. Je had me nog niet mogen weg. Nee, dat weet ik. Maar ik kon het toch niet laten om je even wakker te kussen op deze goeiemorgen. morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou goed. Het is uh, bijna kwart voor tien alweer hier vanuit Zandvoort. We kijken even in de telegraaf en het spreekt tot iedereze verbeelding natuurlijk die Banksy uh, schilderijen die overal zomaar verschijnen. Dat is natuurlijk die kunstenaar die... Ja, wie is het? Zijn het verschillende kunstenaars... die elke keer kunstwerken maken in de nacht? Of is het gewoon één man die nog steeds uh, ja, anoniem is gebleven natuurlijk? En een muurschildering van 3 bij 3,5 meter... Uh, die gemaakt ooit is in 2004 voor een uh, bedrijf in, uh, in Engeland... die uh, wordt nu geveild. Dat is namelijk uh, wordt geveild uh, in, in Zwolle. Het, het schilderij is van de muur afgehaald met de muur... Eh, omdat het bedrijf namelijk vier is gegaan. Het bedrijf zat al een tijdje leeg. En dat schilderwerk zit nog steeds op de muur. Dat hebben ze eraf gehaald. Wordt nu helemaal overgebracht naar het eh, veilinghuis Helsinki's in Overijssel. En wordt daar geveild. Banksy zelf is er niet zo heel blij mee. Die denkt van, het is gewoon publieks werk. Dat moet gewoon blijven, blijven hangen. Daar moet niks mee gedaan worden. Het laatste werk van Banksy wat er ook geveild is. Dat werd bijna versnipperd. Hm. Tot het laatste. Toen bleef hij net een beetje hangen. Toen zei hij zelf achteraf. 'Tegen ja, Toen was er storing. Hebben jullie die beelden nog op die netverlies? Dat nee. Banksy werd geveild en toen werd hij door een soort papierversnipperaar heen gehaald. Nee. En toen wapperde daar onder die papierversnipperaar wapperde daar de, de helft van Banksy en de oh, bovenste ja. gedeelte bleef nog wel. Oh, dat is helemaal. Heel. Uh, en toen bleek hij natuurlijk veel meer geld waard te zijn uiteindelijk. Maar had gehoopt natuurlijk tijdens de veiling het gewoon te vernietigen. En dan was het allemaal voor niks geweest. Maar goed, nu deze wordt dus binnenkort geveild. Okay, Geen okay. idee. Nee. Geschatte waarde? Hebben jullie kunst in huis? Ja, zeker. Ja, zeker. Kijk. Zeefdruk <laughs> gewoon, hoor. Zeefdruk van ja, wat? Konijnen. Konijnen. Ja. Oh, kijk. Dat is natuurlijk een beetje... Ik hou wel een beetje van de kleur in mijn... Uh, ja, hoofd. precies. Ja. Wat kleur in het leven? Ik <laughs> hou ook van kleur, maar ik heb geen kunst. Je hebt geen kunst? Nee. Oké, okay, jij zoekt nee, uh, je nee. kleur op een andere manier. Nou, andere je uit de wereld zijn... Ja, Paul Simon die heeft uh, van de week uh, al zijn rechten, zijn muzikale rechten... verkocht aan Sony Music. Ja, Oké. Okay. Of muzicale oeuvre verkocht. En, dan vraag me af, waarom zou dat zijn? Ja, nee, dat... Heeft hij op zijn oude dag in één keer geld nodig? Ja, dat vraagt je af. Ja, het gaat om uh, ongeveer 250 miljoen euro. Oh. dan doe je meteen afstand van je, muziek, je eigen muziekrechten. Ja. Dus dat is, is zo Was dat ook niet met Michael Jackson het geval toen? Nee, of, uh, de, de, Beatles de Beatles hebben. Ja, de, Paul, de som, ja, Paul dat Paul was. Paul Simon. Oh ja, de, Paul ja. Simon is toch... Ja, Paul ja. Simon, ja. weet je wel, wat zijn de Garfunkel? Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, de Beatles hebben het toen weggedaan. En uh, uh, uh, Michael Jackson he heeft ze toen gekocht. Die zeiden ja, nou, wat, zou, het, ik, ja. wat ja. zou ik maar met geld doen? En toen heeft Paul McCartney geloof ik hem zelfs geadviseerd om de rechten van de Beatles te kopen. Dat is toch wel grappig, Want toen waren ze nog vrienden. Zeker. Ja, ja, of, of ja het van. staat niet bij waarom hij dat uh, gedaan heeft. Ja. Maar hij is zelf uh, enorm blij met de deal. Maar dat zal oh ja, het zal waarschijnlijk een stukje miljoen. pensioen zijn. Hè? Ja, een stukje pensioen, <laughs> denk ik. Uh, ja. uh, nou, uh, het gesprek van de dag uh, bij het koffiezetapparaat. Of het digitale koffiezetapparaat. Ja, ja, ja. uh, de documentaire Seaspiracy. Hebben jullie die gezien? Nee, daar ging nee. niet over. Oh, nou, het, de ene, uh, het ene schokkende feit na uh, het andere schokkende feit, uh, feit uh, wordt... Uh, Getoond in deze documentaire. Het gaat over de menselijke invloeden op het leven in de zee: plastic afval in zee. Oh, oh ja, de, okay. spooknetten, overbevissing, ja, de commerciële visserij. Oké. Okay. Uh, ja, die dus de belangrijkste motor is van de vernietiging van het uh, eco-. Uh, Systeemleven in de oceanen. En dat komt, heeft dan te maken met plastic of de combinatie van plastic en te veel vissen? Nou, eigenlijk is plastic, ja, dat is natuurlijk zeker een belangrijke oorzaak. Maar ja? eigenlijk overbevissing, ja, die gigantische netten die uh, de zee in worden gegooid. Uh, ook die losraken waar de balvissen in verstikt raken. Het is. Uh, je moet hem eigenlijk gaan zien. Het is best wel heftig, vind okay, ik. Oké. Maar met jou. aan de andere kant zijn er natuurlijk weer mensen die de kritiek hebben op die documentaire. Want die vragen zich af: ja, wat is nu allemaal waarde? Is het, zijn het wel feiten? Is oh, het wel ja. echt? Zijn het geen fabeltjes? Mensen die er dus weer misschien voor een deel belang in hebben. Want hij bekritiseert natuurlijk ook het stempel wat jij. Uh, vindt op het blikje tonijn wat je koopt in de, in de supermarkt. Hè? Dat het dolfijngroei is. Dat slaat natuurlijk allemaal nergens op, zegt hij. Het, uh, niks is uh, te bewijzen dat er dolfijn vrij gevangen wordt. Want uh, ja, hij zegt dus ook dat er waarnemers meegaan uh, op die boten. Maar dat die waarnemers inmiddels allemaal het loodje hebben gelegd. Okay. En doodgeschoten, overhoop, uh, overboord gegooid. Uh. De waarnemers? Ja, ja. Het is echt helemaal een Het is een, veel een heftige documentaire. Ik, uh, weet je, eigenlijk weet je het allemaal wel, maar als je het dan weer ziet, dan denk je van wow. Oké, okay, nee, dit wist ik eigenlijk nee, niet. Nee, nee. Ik zelf dacht ik dat het redelijk geregeld was met die Ook, visquote, maar nee, het is nee, dus nee. niet goed geregeld. Nee, helemaal niet. Nee, nee helemaal nee. niet goed geregeld. Ik, uh, nou goed, aanraden is het nog één keer, hoe heet het? Seaspersy. Oké, okay, nou gaan we dat even, op Gaan we dat even kijken, in ieder geval. Om onze uh, algemene ontwikkeling weer op pijl te brengen, natuurlijk. Hè. Er staan er echt een paar documentaires waar je echt naar moet kijken, zeg maar. Goed, wat hebben we hier? Stephen Wilson. You didn't think I had a promise, a nee. promise, saying you'd never leave me, didn't keep you awake. I never thought you were honest, I promise, I just wanted to believe you, and I was stuck in a way. zomer de nieuwe plaat kunnen zijn van The Weeknd. Dat is het niet. Zelfde hoog geluid. Ja, het is een beetje... Is een lekker zo'n lekker gay plaats. Mag je dat toch zeggen? Of is dat dan weer een fout opmerking? Nou ja, wacht, was was het eens, dat was toch zoveel jaar dat het homohuwelijk... Uh, ja, twintig uh, ja. jaar. Twintig jaar, ja ja. ja. ja, in die trend denken we eens dat ik doe gewoon even een lekkere gayplaat. En het heette uh, Simon uh, Franklin. En het heette uh, Dancing on My Own. Maar eigenlijk zou het toch oh. helemaal geen homohuwelijk meer moeten zijn? Het is toch gewoon een huwelijk? tussen twee mensen. Ik vind dat we daar ook van af moeten. Ja, homohuwelijk. Klaar. Klaar, ja, is gewoon, een huwelijk. huwelijk. Dus, uh, man, vrouw, vrouw, vrouw, man, man. Het is natuurlijk wel, wel lastig om daarop te reageren. Want, want, ik ben pas geleden getrouwd. Oh, en uh, uh, wat voor naam heb je vrouw? Vrouw? We ben met een man getrouwd. Dat je, dus de, hoe moet je daarop reageren? Veilig het is het om te zeggen... Je partner. Je, partner. Partner. je partner. Ja, ja, zeg, oh, partner. heb je een leuke partner. Ja. Ja, dat is wel weer zo, maar zo het is ook onzijdig dan. Je moet tegenwoordig zo als, je, wel, als je Als je al over je partner hebt, dan heb je al het idee van, dat het ja. niet je vrouw is. Dan, toch? Wat bedoel je? Nou ja, dat je dan gewoon neutraal houdt. Oké, okay, dan ben je al een beetje op safe spelen, bedoel je? Ja. ja, ja. oké, okay, Het is toch lastig, hè? Ja. Dat je tegenwoordig bij alles moet nadenken wat je zegt. Ja, wie gaat iemand schade ja. toeberokkenen. En of je gaat iemand uh, kwetsen. Dat moeten we niet dat hebben. We is zitten in de een hele moeilijke periode. Iedereen is snel is snel op zijn tenen getrapt. Ja, ja dat, dat merk ik sowieso wel, ja. Ja. ja. Zeker in deze coronatijd, dat ze uh, toch wel een korte lontje krijgen. Nou, ik weet niet of daarmee te maken ook, maar er zit natuurlijk een platform. Je kan op internet al, al gauw roepen van. Nou, ik vind het niet zo gepast om dat te doen hoor. En dan hebben ze al, al, al, al gauw likes en of reacties. En van, nou, je ja, hebt ja. gelijk, daar moeten we iets aan doen. Al die straatnamen met die, met die helden die evengoed met mensen hebben lopen slepen. Nou, dat, dat, dat moet weg. En uh, dat vind ik niet leuk. En die benaming kan niet. En uh, alles moet weg. Ja. Er moeten alleen maar goede voorbeelden worden gesteld gisteren, op, geloof ik mij, op 1 of zoiets was een programma. En die had aandacht voor een programma wat zonnig te zien is, dat gaat over wat wel kan en wat niet kan. En dan oh, laten ze oude ja. fragmenten zien. En onder andere laten ze ook stukjes zien. Ze hadden het over bijvoorbeeld een stukje van James Bond. James Bond die dan een vrouw op zijn nek neemt en die stribbelt nog een beetje tegen. Oh ja. Ja, dat zie, dat ja, stoer. Ja, dat was toen stoer. Maar tegenwoordig zou het kunnen. Oh, Ach, het is vrouwenvindelijk. Het is een metoertje dit. Ik ben een vrouw en ik vind heel veel dingen gewoon gezeik. Klaar. Ja, duidelijk. Okay. Ja. Moet jij, gewoon kunnen. Jij, je moet okay. wel een dit is even een goede zijn. aanwijzing. Ja. Jij zou het wel leuk vinden als er gewoon een, toch Tuurlijk, een, luk, een man jouw Huppa! Ja. op je of, nek en dat je echt klaar en nou, doe maar niet! Dan denk je, ja, het zou wel, maar je wil wel. Denk om je rug. Ten eerste moet ik hem natuurlijk ook nog wel leuk vinden, dat maar goed, uh, ja, maar is dat is Maar is dat ook weer niet een beetje discriminatie? En een beetje je... mannelijkheid? Ja, nee, ik bedoel, heb je twee mannen naast elkaar? De ene man is leuk, die mag je wel zomaar beetpakken. En die andere man is minder leuk en die mag je niet beeldpakken. Oh, eigenlijk, ja. helemaal niet, dat kan je niet maken eigenlijk. Nou goed, het is, het is, is wel mannelijk natuurlijk. Hè? Als een, uh... Hij moet wel een beetje stoer zijn, dus. Ja, Hij ja. moet wel een scherp randje aan zetten. Ik hoor het alweer, we weten waar we aan toe zijn. Ja, precies. Goed, dank je. Ja, beter. Nee, maar ja, in het kader van uh, vrouwenvriendelijk, bedoel, uh, ach. Ja. Mensen maken het ook allemaal heel erg moeilijk. Nou ja, goed ja, het is duidelijk je grenzen moet aangeven en ja, sommige vrouwen kunnen dat heel moeilijk. Nou, dat is het juiste. Ja, nou, dat is gewoon moet heel lastig. Gewoon zeggen wat je wel en niet wil. Ja. Nou hmm. goed, dat zal je tegenwoordig. Dus dan hoor je heel vaak nee thuis, nee. Uh, ja. Nou, in mijn geval, nee, dat valt wel mee. Maar ik, hoor, ik heb wel een dochter natuurlijk, die op straat loopt... en die allerlei dingen naar haar hoofd krijgt geslingerd. Nou, dat je denkt van, mijn god, wat wat Dat vind ik ook wel erg. Ja, kijk, dat dat echt bizar ja. gewoon, die verhalen ook. En dan hoor, die vriend hoor je die vriendinnen ook van, ja, dat hebben we wel vaker. Ja, dan lopen we maar een beetje weg en dan zeggen we niks. En dan krijgen we nog grotere mond. En dan ja. denk je echt maar, Jesus, dat was dit in onze tijd ook zo? nee nee gesis, nee, gesis. Nee. En, nee, dat, ja. Uh, ja, goed. Ja. Uh, Kijk nog even naar Peter. Nee, ik, uh, ja, nee. ik zit op een uh, goede discussie zo. Je een dus uh, goede discussie, ja, als mannen kunnen ze soms niet voorstellen... wat die vrouwen er op straat naar zich toe krijgen geslingerd. Het is heel Wat ik allemaal nou naartoe krijg, nee. <laughs> Goed, de plaat die met rijden was uh, Simon Franklin. En ik wilde eigenlijk Steve Wilson rijden. De man is van Pocket pine 3. Oh ja, daar is hij van. Ja. ja, hij maakt leuke muziek. Ook heel veel uh, unplug dingen te zien op YouTube. Dit is van The Future Bites. 12 Things I Forgot. I forgot what it was dat I was. There was a time when I had some ambitions Now I just seem to have inhibitions Forget what I said about acting on all the plans that I made Now I just sit in the corner complaining ...sweer Occupy 3, daar komt deze zanger vandaan. Het heet... Uh, Steven Wilson, de Future Byte is zijn laatste ze er. En hier hoor je hier. En het aanraad is natuurlijk altijd het videoclipje zelf. En daar dat zie je hem simpelweg gewoon in beeld. En zijn gezicht verandert elke keer weer naar een andere bekende ster... met de nodige tekst in beeld. Dat dus je denkt van, oh ja, clown. Leuk, Trump in beeld. Geinig. En sommige uh, mensen zijn ook af en toe een clown. Hè? Of die worden een kar kar karikatuur van zichzelf. Ja, en die Huisman bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die, heeft, die heeft zelfs nu zijn eigen museum. Hennie ja, Huisman. ik had het gehoord. Ja. Het grap... je, en die vind je in, uh, in Drenthe. Ja? In Hogeveen. En uh, wat je dan ziet, is zie je eigenlijk een hele loopbaan. En zelfs dat winkeltje uit de mini -playback show. Echt waar? Ja, ja, die kun je daar besieken. Maar wie heeft, wie, is het, uh, wie heeft het bedacht? Wie heeft het opgezet? Ja, dat zal een, een of andere uh, ja, fan zijn geweest van, uh, van Henny Huisman. Niet, hij zal, hij hij zal niet, het niet zo Nee, Nee, wel, nee bedoel, hij wil graag in de schijnwerpers. Ja. Maar dat zal toch net even te gek zijn. Henny is toch ook heel goed in het vertellen van moppen. Hij nog van een moppetapper. Nou ja, oh, uh, ja, hij had een uh, moppetrommel had bij de mini-plewetje toen. De dan konden die kinderen uh, zijn moppetrum. Maar dat is echt een beetje gedateerd. En als je dat Heel nu gedateerd. nog zo kijkt, dan is dat een beetje... Ik had het idee dat hij het juist net niet kon, waardoor het weer leuk werd. Dat is zo. Dat de clue ja. net achterwege bleef. Nou nee, goed, ik weet mijn cliënt, hij heeft namelijk een zorgboerderij in Castricum. In de uh, Bakkum, hè? een ja, ja. ja. cliënt van mij die uh, werken op die zorgboerderij. Ja, hij heeft dingen leuk geregeld. Echt. Snuitje was er toch dat paard van? En, ja, ja. <laughs> En minder paniekerige zooi over rond de corona. Daar zijn collega's wel blij mee. Hiervan. Oh, gelukkig. Dat is fijn. Ja. Nou goed, ik kijk nog even naar Yolan. uh, uh, nou, Jalon. Nou ja, Goh, uh, willen jullie nog aan jullie uh, coronakilo's werken? Ja, dus ik, heb, oh. ja, ik, oh, ik ja. heb aan de zijkant hier nog een klein beetje. Ja, nou, ik heb ik nog een leuke activiteit voor jullie vandaag. we okay. kunnen meedoen aan de takeaway walk. Dus je kan uh, eigenlijk... Uh, de kilo's eraf lopen of de kilo's erbij eten. Dat is okay. eigenlijk een hele goede combinatie. Leuk. Uh, er is een, uh, het is heel erg populair. Tegenwoordig worden er heel veel take-away walks georganiseerd. hè? Ja, Amsterdam en ja, ja. Haarlem, ook in Zandvoort. Liefst uit Zandvoort uh, heeft deze takeaway away walk... In, in combinatie met andere horecagelegenheden in Zandvoort... om natuurlijk de horeca te steunen, georganiseerd... De, je kan lopen, een 8 kilometer uh, wandelroute die gaat door de waterlijn Duinen, Strand, Boulevard en het dorp. En er is een familiewalk van 4,5 kilometer. Oké, okay. oh, ja. dat is ja. beter. Nou goed, ja, <laughs> nou, uh, prettig. Heel leuk. Ja, vangt aan. Als je nog uh, mee wilt doen, dan moet je even snel naar de website gaan: Zandvoort.com of naar de Instagram. En. Uh, dan zie je de link in de bio en dan kan je het dus uh, reserveren. Is dat elke dag nog, deze nee, basis? het is alleen okay, uh, vandaag. Uh, en... We zijn uiteindelijk het gekomen van dit, ra dit radio-apontuur. Oh. Uh, Ik moet zeggen, heel snel volgende week. Nou, okay. ja? We spelen elkaar volgende keer weer. Dat Bedankt voor de aandacht. Ja, fijne dagen. mooi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.